Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Een long-covid-therapie verdwijnt per direct uit het basispakket van de zorgverzekering. Omdat de behandeling geen aantoonbaar effect heeft, zegt het Zorginstituut. De therapie bestaat uit fysio-, oefentherapie, logopedie, diëten en ergotherapie. Deze patiënt vertelt wat long-covid voor haar betekent. Vermoeidheid is wel het voornaamste... Um, concentratieproblemen, overprikkeling, kortademig, bij inspanning. Dus als ik een stukje loop, moet ik niet praten tijdens het lopen. Want dan, nou, dan zit ik echt te heigen. Voor mensen die al met de behandeling waren begonnen... is er een overgangsregeling tot 1 januari. Twee mannen die verdacht werden van een schietpartij op een woonwagenkamp in Os zijn vrijgesproken. Volgens de rechtbank is het niet te bewijzen dat zij in 2018 een man hebben doodgeschoten op het kamp. De rechter zegt dat de verdachten het onderzoek op allerlei manieren hebben proberen te sturen. Bijvoorbeeld door met twijfelachtige verklaringen te komen. De bouwvakker die maandag een ijzeren buis op zijn hoofd kreeg op een bouwplaats in Eindhoven is overleden. Dat meldt de arbeidsinspectie. De buis viel vanaf de achtste etage. Het slachtoffer droeg een helm, maar hij raakt toch zwaar gewond. Het blijft voor altijd een mysterie wie er achter de grootste criminele bende in België zat. De bende van Nijvel was in de jaren 80 berucht door liquidaties, berovingen en schietpartijen bij supermarkten. Vandaag maakte de Belgische justitie bekend dat het niet meer gaat lukken om de daders op te sporen. Een schande vindt deze advocaat van de nabestaanden. Men heeft 40 jaar lang met alle mogelijke diensten, met alle mogelijke inspanningen, met alle mogelijke mensen van het parket, federaal parket, federale politie, onderzoeksrechters, buitenlandse trips, onvoorstelbare onderzoeksdaden gesteld en men vindt helemaal niks. Als u morgen verkeerd parkeert, moet niet bang zijn, ze zullen u wel hebben. Een dag na sta je voor de politierechter en hier 40 jaar lang met al de inspanningen die men geleverd heeft, dat er niks boven komt, kan niet. Er waren meer dan 1800 tips binnengekomen. Ook is er DNA-onderzoek gedaan. Toch zijn de daders dus nooit gevonden. Krijg je nog het weer? De zon schijnt volop. Alleen in het oosten wat wolken. Het is wel iets minder warm dan de afgelopen dagen. Maar ook vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen opnieuw veel zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vrij veel files, maar in de meeste gevallen heb je niet al te veel oponthoud. Zo'n 5 minuten. Op de A6, daar moet je wel 10 minuten geduld hebben. Van Muiden naar Lelystad tussen Almere en Lelystad. En op de A9 van Diemen naar Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij Badhoevedorp. Door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging loopt op tot 25 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 ja Make your mama sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type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 In de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten, politie en het OM gaan samenwerken om het toenemend aantal explosies landelijk aan te pakken. Steeds meer gemeenten krijgen met explosies te maken. Het team gaat onderzoek doen om hen beter te kunnen adviseren. Twee mannen die verdacht werden van het doden van een 30-jarige man in Os zijn vrijgesproken... De rechtbank kon niet bewijzen dat een van de twee de man daadwerkelijk heeft doodgeschoten op het woonwagenkamp. En twee Nederlandse dienstweigeraars krijgen postuum excuses aangeboden van de Nederlandse regering. De twee weigerden in de jaren 40 te vechten in toenmalig Nederlands-Indië. Het weer, zon en stapelwolken bij ongeveer 21 graden. Ook morgen zonnig en maximaal 25 graden in het zuidoosten kans op een onweersbui.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 I'm no. to us Happy